Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Chicago is een schietpartij geweest tijdens een 4th of July parade. Daarbij zijn vijf mensen om het leven gekomen. 19 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze melden Amerikaanse autoriteiten. De parade was net begonnen in een park in een voorstad van de Amerikaanse stad. Toen er schoten klonken, zo filmde deze jongen. Ja! Op de beelden is te zien en te horen dat er paniek uitbreekt. De 4 of July parade werd daarna direct afgeblazen. Het RIVM en de GGD's moeten een nieuwe coronavaccinatieronde voorbereiden. Heeft minister Kuipers van Volksgezondheid zich gevraagd. In het najaar krijgen waarschijnlijk eerst kwetsbare mensen een nieuwe herhaalprik aangeboden. Later zou het kunnen worden opgeschaald naar genoeg prikken voor iedereen. Boeren voeren al de hele dag actie tegen het stikstofbeleid. Ook veel kinderen, waarvan de ouders demonstreren, waren aanwezig bij de wegblokkades. Als je dan een boer met 80 koeien hebt, dan wordt het maar nog 40 koeien. Nou, dan is dat bijna geen nut meer om te gaan melken. want Dan kun je boer, je ja, boerderij beter uh, dicht doen. Wij willen later ook boer kunnen worden. Maar als het zo doorgaat, gaat dat niet. De snelwegblokkades zijn bijna allemaal voorbij. Behalve op de afsluitdijk, die is dicht richting Noord-Holland... En in Nijkerk, in Gelderland, heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. Boeren willen daar maar niet weg bij een distributiecentrum. En de Tweede Kamer gaat akkoord met het kopen van zes nieuwe F-35 jachtvliegtuigen en vier drones, kosten 1,1 miljard. Na anderhalf uur vergaderen waren ze er vanmiddag uit, ondanks tegenstribbelen van verschillende politieke partijen. Maar volgens de meerderheid heeft de oorlog in Oekraïne alles veranderd en is dit nodig in deze ongewone tijden. En dan het weer, het blijft droog vanavond, morgen regelmatig zon, ook weer wat wolken, kans op een buitje en tussen de 18 en 23 graden. Zfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De afsluitdijk in de A7 vanuit Friesland richting Noord-Holland is momenteel dicht door een boerendemonstratie. De afsluiting begint bij Kornwerder Zand. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wasted my hours living like a coward. I should have been. De kop die eraf is uh, van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Uh, het is weer zover, want het is de laatste van juni. En dan uh, gaan we dus alle releases doen... Uh, die de afgelopen maand zijn uh, verschenen. Niet helemaal. Er zit af en toe ook nog wel eens een dingetje... die daar, uh, daarvoor heeft uh, gezeten. En we hebben live muziek. Maar... Voordat ik hem echt introduceer. Uh, hij is ook nog een radiocollega van mij. En uh, de mensen die... Uh, want ik maak ook veelvuldig verwijzingen naar dat uh, programma. Op uh, de maandagavond tussen 7 en 8 Bij de lokale omroep Volendam-Edam. Roy draait door. Oftewel Roy de Smet. Goedenavond. Goedenavond, Jaap. Ja, want uh, dan denken ze... Man, dat is een beetje een bekend geluid. Want als uh, de, de mensen zijn die toevallig ook nog eens hoppen op de maandagavond. Die denken van... Hey, die man die presenteert toch ook? Ja, maar hij speelt ook. Dus, uh, ja, dat ja. gaan we vandaag horen. <laughs> wat gaan we vanavond horen? Ja, wat, ga, uh, wat gaan we vanavond horen? Nee, ik bedoel, dat gaan we horen, dat ik ook ja, zelf uh, ja. muziek speel. Ja, oké. Okay. Nou goed, uh, want je hebt best wel wat materiaal uh, in, de, in dat opzicht. Ja. Um, even nog terug naar vorig jaar, want uh, ik denk dat je dat ook al een beetje hebt laten horen tijdens de Waterland Popprijs. Ja, die ja. ja, maar ja? niet alle nummers zijn nog op de radio gedraaid. Dus wat kijk, dat betreft kijk, kijk, kijk, ja. zijn er toch. Er uh, zitten dus wel een aantal dingen tussen waarvan we denken: nou, die kunnen we wel uh, mooi uh, even laten horen, natuurlijk. Ja, en één lied, dat heb ik echt. Uh, dat heeft nog niemand gehoord. Niemand alleen. Nog niemand? Nee, alleen J.K.D. Edward heb ik hem één keer voor uh, voorgespeeld. Voor ja, wat vond hij ervan? Uh, hij, vond, hij vond het goed, maar hij had ja? een beetje haast. Dus uh, <laughs> ja. uh, we hebben er niet uh, heel goed op geanalyseerd. Hij heeft wel nog een tip gegeven om het uh, refrein iets te verbeteren qua zangmelodieën. Um, maar ja, dit wordt dus echt voor het eerst dat uh, andere mensen dat lied ho gaan horen. Ja, uh, Sparren jullie wel eens uh, over de, het werk wat jullie, uh, wat jullie getweeën maken? Ja, ja. Um, ik heb één lied van, uh, van Jacob die Edward ook uh, gecoverd. Ja. En uh, toen heb ik in mijn, um, ja, hoe noem je dat? in mijn wijsheid en bescheidenheid ervoor gekozen... om een aantal van zijn teksten te veranderen. <laughs> uh, zodat ze iets beter bij mij passen. En ja. dan, nou, dan hebben we het erover van... Nou, Waarom, uh, of, of dan zeg ik van, nou, ik heb deze woorden aangepast, want dan vind ik het meer uh, betrekking op, op mij hebben. Ja. Um, en uh, nou ja, zoals met, met dat nieuwe lied van mij um, geeft hij ook tips over, uh, nou, ik zou die songmede die zo en zo doen. Hmm. Um, dus ja, we, we praten vaak over uh, songwriting. Ja. Oh, uh, is dat ook mede ingegeven omdat jij een van de mensen bent die, ja toch wel achter de schermen de Pius songwriters Guild doen, want daar ben jij toch ook een van de. Ik zou, ja, het is altijd weer zo van exponenten, maar dat vind ik ook weer niet, weet je. Dus, maar je bent wel een van de meest actieve mensen in dat in dat gilde. Ik durf te zeggen dat ik samen met Frank Bond een van de twee drie organisatoren ben. Met Bianca er ook bij. Ja. en en je je vraagt of dat te maken heeft dat het contact tussen Jacob Juppert en ja, mij precies. daarmee te maken heeft. Sterker ja, nog, ja. de, de hele reden dat, dat, dat, dat Jack... Ja, uh, Jack denkt, want dat is zijn echte ja, naam, ja. Ja. Dat hij bij het Guild speelt... is omdat ik hem uh, zag spelen bij een uh, talentenshow van um, zijn middelbare school. Ja. Dus volgens mij gaf ik daar dat jaar toen les. Ja. En toen heb ik gezegd van, uh, kom een keer bij de PS10 spelen. We hebben Songwriter Guild. En um, ja, toen is hij gekomen... En uh, hij komt elke maand terug, net als uh, ik en heel veel anderen. Ja, want, uh, want nou ja, in ieder geval, hij was ook een van de mensen bij de opening van, uh, of bij de presentatie destijds van het NH-pop, popplatform. Ja. ja. was hij bij, maar hij heeft uh, volgens mij toen niet opgetreden, maar toen raakte ik met hem ook aan het praten. Ik denk, nou, hij heeft wel een uh, leuke opvatting over de muziek... En, uh, en, en de manier waarop hij hier uh, aanvliegt. Zeker. Literair uh, in, uh, in dat opzicht, want hij vreet het, als het ware. Ja, het, het is niet normaal. Okay, ja. <laughs> ja, ik, heb, ik heb het idee dat hij dat echt... Uh, nou, ik zal niet zeggen consumeren, maar hij, uh, hij, uh, hij weet er wel raad mee. Ja, absoluut. En ja? um, ja, voor mij leest hij echt um, elke week of elke maand wel een heel zwaar literair boek... Kan jij niet, zeker? Hè? Nee, ik um, ooit wel, maar ja. Ja, nu niet echt meer. Nee? Ik heb een boek op, op, op mijn eettafel liggen. Ja. Voor mij ben ik daar twee jaar geleden al aan begonnen. En ik ben nog steeds niet op de helft. <lacht> uh, ja, je, bij literaire dingen moet je je echt toe zetten, volgens mij ook. Hè? Want er, en, en je moet er ook de tijd voor hebben om dit, de, dit te kunnen doen. want het is niet zo dat je dan op een gegeven moment, ja, weet je, ik heb, ik heb het dat ook wel eens. dan ga ik met volle overtuiging eraan beginnen. En ineens, ja, dan komt, het, komt dit er tussendoor, komt dat er tussendoor. En dan, ja. Ja, dan is dat boek ineens uh, uit de, de aandacht verdwenen. Dus. Ja, en ik woon sinds, sinds twee jaar op mezelf. Dus um, ja, ook. Je moet opnieuw die routine ja. vinden. Van wanneer ga je nou lezen? Ja. Je moet ook de afwas doen en andere dingen doen. En uh, ja, Het is gewoon maar een verzoek van wanneer en waar ga, ga ik lezen. Ja. En dat is dus ja. nog niet gevonden. Nee. En nog iets. Uh, dat, uh, dat wil ik ook nog eventjes uh, naar voren halen. Want er bestaat ook nog een soort uh, media platform in Volendam. Dat heet Enclave. Ja, dat schrijf ik ook voor. Dus, Daar schrijf jij ook ja. voor hè? Wat is dat precies, dat enclave? Wat, uh, wat houdt dat in? Het is een, um, een jongere blog, eigenlijk. Mm -hmm. um, het is uh, voortgekomen uit een, um, een magazine, To Rewind, mm -hmm. van, uh, van Marcel Tuyp. En uh, Frank Bond die, uh, die was er ook bij betrokken. En um, maar ja, ik geloof dat zo twee, ook zo'n twee jaar geleden, uh, of anderhalf jaar geleden, is de keuze gemaakt om dat platform online uh, voor te zetten. Uh, de bedoeling is dat, dat jonge mensen um, uit de gemeente Elan-Voandam en ook een beetje daarbuiten... Uh, dat die daar een, um, ja, hun, hun geluid kunnen laten horen. Mm -hmm. um, want er is een, een grote groep jongeren in Voandam die uh, een andere mening heeft dan uh, zeg maar de, de mainstream en de, de... Hoe noem je dat? Klinkt zeer bekend in de oren ja. <laughs> Klinkt zeer bekend. Ik bedoel, ik heb het ook... Uh, en dan, uh, want als je hier dan uh, even de verge vergelijking een beetje maakt. Kijk, je Zandvoort hebben we over een uh, x-aantal weken, geloof ik, ergens in augustus... ...komt er een festival, uh, dan uh, is het de Amsterdamse avond. Dat is een ja. beetje de cultuur. Ja. En ik denk dat dat ongeveer een beetje... Ja, maar op allerlei... Dat dat een um, beetje de hoofdstroom ook een beetje in Volendam is. Een beetje, ja. Maar de enclave is ook bedoeld voor uh, opiniestukken. Ja. Um, en het is belangrijk om, om ook voor die geluiden en, en die meningen een, een podium te hebben. Uh, uiteindelijk wel. Want uh, maar het gaat niet alleen maar over muziek. Want ik had ook iets uh, gelezen Net. dat jij iets had geschreven over de promotie van Volendam. Heb ik dat zelf geschreven? Volgens, nou, ik weet niet of jij dat geschreven hebt. Dat, dat weet ik niet. Vol, volgens mij is dat ook, dacht ik, Marcel Tuyp uh, geweest. Ik weet één van de twee. Maar in ieder geval, ja. ik heb het wel voorbij zien komen. Nee, klopt. Er was een, een, een cultuurpanelavond een tijdje terug. Ja. En uh, daar waren mensen van enclave bij. Er waren mensen uit de gemeenteraad bij. Um, en die gingen dus in gesprek met elkaar. Mm -hmm. um, en in, ja, een beetje in het verlengde daarvan... zijn er meerdere stukken verschenen over... Um, wat moet het beeld van Van Van zijn. Ja. Uh, Want zijn? Ja, iemand uit onze groep die zei... we kunnen niet eeuwig blijven teren op het, uh, het, het beeld van kledendracht dat niemand meer draagt, en, en, en visserij. Er ja. ligt nog maar één boot in die haven. Ja. Die actief is in ieder geval. Dat is niet de uh, heen en weer, hè? Nee. <laughs> nee er, is, er is echt nog maar één vissersboot actief. Ja. En uh, Van dan probeert zich nog, nog steeds te blijven profileren als, als vissersdorp, waar ze kledendracht dragen. Ja. Uh, maar dat beeld is gewoon niet meer actueel. Nee. Dus um, ja, in het kader daarvan proberen we ook uh, ja, te schrijven over wat nog meer van Amsterdamse cultuur is of ja. zou moeten zijn. Ja, nou ja, goed. Ik ben er uh, een aantal malen geweest. Ik moet altijd zeggen: als ik uh, even in de piers ben, dan uh, ben ik uh, zeker weer voor een hele tijd uh, weer uh, kan ik er weer op voortteren, uh, want ik vind het een heerlijke plaats om te komen. Dus uh, dat, dat één en twee. Ik vind het ook gewoon een leuke plaats, Volgendam. Maar goed. We hadden het over Jacob D. Edwards. Zullen we dan ook maar iets uh, laten horen van hem? Want dat uh, lijkt me wel een heel mooi, uh, mooi uh, aansluiten erop. Uh, een van de eerste singles. Zo niet de eerste, volgens mij ook. Romance: Folly finds a man. Who flirt. bluebird should fly low in the midst of spring. So the ship without a sail could sail the sea again, and the wind was sure.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 You are in the past Life is just the wheel That keeps on turning Until it finds. Fly today, day Spread his wings and went away I wonder where it could have gone mm. Made me stop for a moment in time Wishing one day that freedom be mine Chasing a feeling Hey, sometimes I don't have a lot to say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 Time to spread my wings and deny what is mine Cause I Van jazz naar rock, van Bram naar Tom Waits en Coltrane Via Ghostface, nog even naar Kurt Cobain Of wil je meteen met de door zijn huis vallen? Oh, sorry Paul, mijn grapje ja, zou ik thuis laten Maar ik sta te trappelen, koffers zijn gepakt En we zijn nu onderweg, gebaan de paden Laat ik achter me, here we go! Me op het gaspedaal, de wereld schiet voorbij Wat ik ken laat ik achter me, wat er komt is nieuw voor mij Het boek nog ongeschreven is nog onbepaald, maar mijn horizon wordt breder, met elke meter die ik maak. Yeah, yeah. Een hoodie en een backpack, een gitaar en een pak op maak, en als alles past in de kofferbak, kan die dicht en we gaan, ja we gaan, we zijn onderweg, onderweg op naar een volgende plek, de plek, een plek die wij nog niet De tank is vol, de route die gaat rechtdoor Op de Bonnevoy met mijn voeten op het dashboard Voelt goed om onderweg te zijn en op dat is nog een plekje vrij de stap in yeah, yeah. Een hoodie en een backpack Een gitaar en een pak op maakt. En als alles past in de coverbak Kan niet dicht en we gaan Ja we gaan We zijn onderweg Op naar een volgende plek Een plek die wij nog niet kennen yeah. Een hoodie en een backpack yeah. die en Een en backpack. hoodie en een Een gitaar en een pak maar op, op nou, En als alles past de rest, alles barst in we gaan. We zijn onderweg. We on blijven right yeah. naar de volgende plek. Een psychedelisch randje zoals hij dat zelf zegt. Van Hollanda Luce. En Ciao heet dat uh, nummer. En die Hollanda Loos, wie schuilt daarachter. Dat is Marnix Ducroque. Dat is degene die erachter uh, schuilt. En hij, uh, ken, uh, of uh, wij kennen hem ook onder andere van uh, The Last Wave. Want uh, die band is ooit hier uh, geweest. Maar dit is de andere kant uh, van hem. Hij uh, is ook een fervent uh, liefhebber van de Flamingo-muziek. En dat uh, laat hij dan ook hier uh, duidelijk blijken. Uh, waarom draaien we het? Omdat er uh, ook aandacht is uh, geweest op de website van 3 voor 12 Noord-Holland. Uitgebreid artikel na te lezen over de zomerse klanken van Hollanda Loes. Uh, daarvoor hoorde je onder meer de kofferbak van uh, Engel en Paul uh, van het uh, album Ooit. Uh, wat ze met de twee hebben opgenomen. Uh, Afgelopen maand. Verschenen. We, gaan er nog, uh, we gaan nu eerst even één nummer draaien. Dan gaan we kijken of we uh, Jong Louis in de uitzending uh, kunnen krijgen. Want uh, die uh, zal zo dadelijk uh, telefonisch naar de uitzending komen... over het uh, nieuwe materiaal wat morgen uit uh, wordt gebracht. Tenminste, laat ik hopen dat ik hem aan de telefoon krijg. Want het is altijd leuk, want uh, soms nemen ze de telefoon niet op. En dan komt mijn hele uh, idee over uh, iets wat ik dan uh, wil gaan doen. Namelijk eerst het vorige materiaal uh, laten horen. En daarna het nieuwe materiaal wel een putje in, maar dat uh, ah. zullen we wel merken. Ah. Dit is ah. Express, dus de eerste single van hem. Oeh. Hey, hey, ik ben hier alleen omdat Basi me had Oepen. opgeroepen. Ik was in de winkel in de weer met dure onderbroeken. Heb hier een gek sausje, het is bijzonder groeien. Eerst wilde je nog haten, nu zit je toch te loeven. Ik ben hier alleen om snel je mond te snoeren. Het is al zo laat, ik kan de ochtend proeven. Mijn check wordt later een mail, misschien toch een doeker. Kan je steltje je kraken als pastoor je Jong vloei, laat alledaags de champagne vloeien. Uh, alle soorten money, zelfs franken boeien. Zou uh, dat allemaal mijn grapjes, die nog planten groeien? Werk mezelf in het zweet, dus ik mag langer douchen. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij Je zou bijna denken, die boy doet het expres Express, express Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij Betalen voor het schenken, dat geldt niet voor mij Je zou bijna denken, die boy couldn't care 1, 2, 3, wordt nog steeds verdiep 4, 5, 6, dan is alles weg 7, 8, 9, het is nog steeds een feestje Dus doe niet verlegen, kom maar bij lieve schat Wil je leven zeg je guy, liever afgooien diep in de graf, we gaan diep in de drank Ik vind jou het leukste en liefste als je lacht Geld rolt hier en niet in mijn graf Ja, ja, pot cheese, net en chaladas Maar geef het sneller uit dan dat het komt Het is een drama Niet zo goed met centen, geld ook niet met mij Niet zo goed met centen, geld ook niet met mij je zou bijna denken, die wordt door de Expres. Expres, Niet zo goed met centen, geld ook niet met mij. Betalen voor het schenken, dat geldt niet voor mij. Je zou bijna denken, die wordt voor een keer dus. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Je zou bijna denken die wordt door de express. Niet zo goed met zenden... geldt ook niet met mij. Betalen voor het schenken dat geldt niet voor mij. Je zou bijna denken die woont door de the... goodless. Goodless. Young Louis was dit uh, met express en uh, het is niet zonder een reden want. Uh, hij gaat morgen nieuw materiaal uitbrengen en we hebben hem ook aan de telefoon. hangen. goedenavond. Een hele goede avond. Ja, Een hele goede avond. ja uh, dit, uh, dit was uh, volgens mij de eerste single van je, of niet? Klopt? Nou, nou, ik heb wel eerder muziek uitgebracht, maar dit is de eerste single van het debuutalbum uh, wat in september uitkomt, dat klopt. Ja, um, ja debuutalbum, hoeveel uh, nummers gaan erop uh, komen, weet je dat al? Op het debuutalbum gaan twaalf uh, hele chansons komen, ja. Twaalf ja, ja, ja, ja. stuks. Oké. Okay. Ja, zeker. Dat is een volwaardig album. Uh, dat is een volwaardig album, zeker. Ja, maar, uh, maar jij bent uh, erg rap met, uh, met nummers uh, in dat opzicht. Tweeënhalf uh, minuut, uh, bijna drie. Dus uh, binnen een half uur zijn we door het album heen, als ik het... Uh, nou, er staan ook wel wat langere nummers op, hoor. Dat zou je nog verrassen. verrassen. Oké, okay, nou, ik ben, ben benieuwd in ieder geval wat het uh, wat, wat dan gaat worden. Dus, uh, nee, maar omdat, uh, omdat dit nummer die duurde iets uh, meer dan 2,5 minuten... En, uh, en je nieuwe nummer volgens mij ook... Uh, Iets meer dan 2,5 minuut. Klopt, maar we bouwen het op. Hè? We bouwen het op. De eerste paar zijn wat, uh, wat, ja. uh, wat korter, maar daarna wordt het alleen maar langer ja. we zeker weten. Ja, uh, dit, dit gaat over de lengte, maar we gaan het nu ook over de inhoud hebben. Uh, want, uh, want ja, uh, Express, uh, ik, ik, ik vond toen ik die uh, voor het eerst hoorde, uh, ja, het is een beetje humoristisch humoristische uh, tekst. Zeker, zeker, zeker. We moeten het allemaal niet te serieus nemen, toch? Het is allemaal serieus genoeg. Ja. Uh, wat, is, uh, wat is daar de achtergrond van? Uh, waarom moeten we bepaalde dingen niet serieus nemen? Nou, ik denk dat het allemaal serieus genoeg is geweest. Zeker de afgelopen twee jaar. Hè, met ja. uh, met alle, alle omstandigheden. Dus uh, laat mij dan maar een beetje uh, zonlicht schijnen op de wereld. Dat uh, leek me wel zo gepast. Ja, uh, en ik denk dat we het uh, deze tijden ook wel uh, nodig hebben. Met, uh, met al die nadigheid in de wereld. Zo, zeg dat wel. Ja, zeg dat wel. ja. Zeg dat wel, uh, zeker. Even over, over Express. Uh, het lijkt wel alsof je in de textiel uh, verzeild uh, bent uh, geraakt. In de textiel? Ja. <laughs> <laughs> ah, dat, is, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar uh, hoe, hoe is dit, uh, hoe is dit uh, ontstaan eigenlijk, dat, dat liedje? Nou, ik was uh, met de producer Bas Bron. Misschien uh, ken je die wel. Die ja. is bekend van onder andere de Jeugd ja. tegenwoordig. Daar heb ik uh, verschillende weken uh, achter elkaar uh, gezeten om, om, een, uh, om een album te maken. Mm. En uh, uiteindelijk, ja, dan zit je samen een beetje te borrelen en uh, muziek te maken. En hij begint dan te pingelen. En uiteindelijk uh, komt dit eruit. En uh, waarom de, dit dan de eerste single is, omdat we in het... De eerste nummer is ook, uh, dat ik zeg, dat ik eigenlijk te druk ben met dure onderbroeken kopen. Maar omdat Bas me heeft opgeroepen, kom ik toch nog even uh, muziek maken. Dat leek mij wel een gepast eerste, eerste, eerste zin. Ja, ja. Vandaar dat het de eerste single is geworden. Ja. En uh, hoe is het tot stand gekomen? Nou, zoals ik zeg, we zaten in een studio in Amsterdam-West... met een uh, fles champagne erbij. En uh, de rest uh, kun je horen, denk ik. ja um, Werkt het vaak zo, op deze manier? Met een, met uh, met een beetje uh, met, met, met drank of wat dan ook? Of uh, een beetje met champagne? Nou, oh, nou, nee hoor. In principe... In alle omstandigheden kan er muziek gemaakt worden. Broodnuchter, brak, superdronken. Ja. In alle omstandigheden. Oké, okay, dus de, de, de, waar haal je het dan, dan? in waar haal je het vandaan eigenlijk? Uh, loop je dan door Amsterdam en uh, ontstaat er dan iets? Nee, in dit album was het echt het bas. Uh, bas is echt een virtuoos op de synthesizer en de keyboards. Dus mm. uh, hij zit dan gewoon vijf minuten in zijn eentje, een beetje autistisch uh, te pingelen. Mm me aan van, uh, hoe gaat het bij jou? En dan heb ik vaak ook gewoon een tekst, zo gaat het eigenlijk. Eh? Het is, het wordt verder, we kunnen er heel veel wiskundige formules op loslaten, maar daar ga je niet uitkomen, denk ik. Nee, nee, oké, okay, dus uh, het is altijd een beetje, een beetje een samenspel tussen jullie twee, als Zeker. ik het zo hoor. Uh, wat, wat, uh, wat is, ja, uh, hij, je zegt producer, maar wat doet hij nog meer? Bas, Bas is uh, sowieso gewoon een van de beste producers ooit, denk ik. Mm -hmm. Dat, dat voor, voorop gesteld, vooropgesteld, maar hij heeft uh, naast de jeugd van tegenwoordig heeft hij ook vaak de waar hij heel uh, de wereld mee overtoert. Dus uh, wat doet hij nog meer? Ik denk dat hij wel meer dan genoeg doet met alleen muziek maken eigenlijk. Ja, ja. Dus uh, nou ja, goed. Uh, Hip-hop, uh, rap, dat, dat is hem niet vreemd. Je zegt het al, hè, de jeugd van tegenwoordig. Gooi je dat ook een beetje terug in jouw werk? Ja, zeker. Ik denk dat ik een soort uh, zoontje ben wat dat betreft van uh, de jeugd tegenwoordig en van uh, Donnie ook, ja. Want mm -hmm. zij hebben ook allemaal muziek gemaakt met Donnie, in dezelfde, in, met Bas. Ja. In dezelfde ruimte ook waar wij zaten, dus zeker, dat hoor je wel terug, ja. Ja, um, dan gaan we uh, over naar die nieuwe single die morgen komt, uh, ja, morgen gaat uh, verschijnen. Ja. Um, ja, wat, wat, wat, wat is dat uh, precies? Uh, uh, ben je een beetje teruggegaan uh, naar je eigen jeugd? Ja, zeker. De, de volgende single die dus uh, vrijdag uitkomt, die heet Juffen Ja. En die is uh, opgedragen aan mijn favoriete juf, uh, mevrouw van Mossel. Ja. En uh, mevrouw van Mossel was uh, eigenlijk geen juf, maar een absentiebeheerster. Oh? Ja. En was jij ja, vaak absent dan? Nou, er was wel een geruime tijd dat ik het eerste uur uh, liever uh, in bed lag dan in, in de klas, Ja. <laughs> Maar uh, uiteindelijk is het toch wel goed gekomen. En dat is, komt toch wel uh, grotendeels door mevrouw van Mossel. Dus vandaar ja. dat, uh, dat het hele nummer eigenlijk een beetje op haar gaat. Ja, uh, nou las ik ook iets uh, dat er een, uh, nog een bijpassende videoclip uh, gaat komen. Dat klopt. En daar ja. zit zij ook in. Ja? Daarvoor ben ik ook naar mijn oude middelbare school gegaan. Uh, en zij zit er ook in. Dat wilden ze niet heel graag, maar ik heb het toch zo ver gekregen. Ja, uh, uh, uh, ja kun je al vertellen van... Nou, uh, is iedereen tevreden, inclusief mevrouw van Mossel... Ze heeft de eindclip gezien en ze vond het heel, heel erg leuk. Oké, okay, dus, dat, dus dat, dat heb je in ieder geval. Maar dan nog even, kijk, juffen, uh, het, het is best wel lichtvoetig, vind ik. Maar er zit toch uh, nog een beetje iets uh, achter van... Uh, van nou, uh, we mogen toch wel een beetje respectvol met, uh, met de dames in het onderwijs omgaan. Ja zeker, zeker, zeker. Ik denk dat uh, zeker ook nog in covid-tijden heel veel druk is gekomen op scholen en op meesters en ook op juffen vooral. Ja. En uh, ik, ik kan me niet herinneren dat er ooit een rap liedje is geweest uh, waarin juffen heel erg bedankt werden. Ja. Ik uh, dacht als ik dan toch uh, niet de standaard rapper ben, laat me dan ook uh, de, de rappers zijn die daar een uh, ode aan maken. Ja. Uh, dus dat is een beetje, uh, beetje eigenlijk het, uh, het uh, verhaal erachter. Okay. Uh, het is een ode aan alle juffen, maar in het speciaal aan mevrouw van Mossel. Uh, duidelijk verhaal. Uh, dan nog even over jou, want uh, waar kunnen ze je vinden? Uh, op Instagram als uh, jong.louie en jong schrijf je als uh, J-O-N-G, dus het is Jonge Kaas eigenlijk, hè, maar ja. dan uh, Jong Louis. Ja. En zo heet ik op Spotify, Instagram, overal waar je maar uh, kan bedenken. Goed, nog één laatste vraag, echt. Um, jong Louis, um, hoe heb je die naam bedacht? Of um, zit daar ook nog iets uh, bepaalds achter of niet? Uh, nou, mijn, uh, mijn uh, uh, echte naam is Louis. Ah, ja. en uh, Ik was ooit een keer jong. Ja. En uh, <laughs> zo simpel is het. Zo, nou dan hoeven we er dus ook niet verder af uh, En, en, en uh, mijn vader, die heet ook Louis. En ja. die noem ik altijd OG Louis. Ja. Original uh, Gangster Louis. En uh, <laughs> ik was dan de jonge versie. Ja. Uh, het, heeft ook niks, het heeft ook niks met die, uh, die voetbaltraining te maken, hè? Met het uh, verhaal. Daar, ik, ik, ik, ik, vind, ik ben groot fan. Ik ben groot fan. <laughs> okay, dus uh, okay. dus uh, daar heeft het niet direct wat mee te maken. Maar als je dat... Uh, dat vind ik ook niet erg als je dat wel denkt. Oké, okay. goed. Uh, we gaan hem draaien. Hier is uh, Jong Louis met uh, Juffen. Heet voor Juffe. Heet voor Juffe. Heet voor Juffe. Juf. Oh, juf. Juffe. Luxe. Laat je horen voor de Juffe. die Juffe, peutje Juffe, maar ook ouder. Laat ze weten dat we van ze houden. Kan ik kiezen, wil ze allemaal trouwen. Hé, hey, laat je horen voor de Juffe. die de Juffe. inderdaad, maar ook ouder. Moet je kijken wat ze dragen op een schouder Heel veel Hou me vast ook al ben ik niet te hout ik zag je bij de bussen Al negen morgens is een klussen, klussen. Ik heb misschien wel geen Mustang Maar kan je brengen waar je wilt. Spring maar op mijn heer Ik fiets. Reed alleen al even langs. En ik ben alweer verliefd. Is er allemaal tof, maar deze is het kind. Tot hoe laat, geef je les, want ik wil je weer zien. Au. Juffen. Laat je horen voor de juffen. Voor je juffel. Buiten juffen, buiten juffen, juffen, juffen, maar, ook ouder, maar ook ouder. Laat ze weten dat we veel van ze houden. Kan ik kiezen dus allemaal trouw. Oei, hé, hey, laat je horen voor de juffen voor de juffen. In een paar in het dark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 Lijpe klussen doet ze echt dan huh. Dus ik wilde vragen of ze met me wil delen. Oké, okay. grote shout-out nou, of zijn ze beheer. Mijn Mevrouw van Mossel was die hele meneer. Yeah. Ik was ze niet het eerste uur? Ik had mijn werk verkeerd. Maar mijn proef heb ik wel gehad, dat ze een gekke geleerd. Uh. Uh. Deze tijden ik ben alleen maar aan het bijklussen. Uh. Meer stress dan een les van scheikunde. Uh. Sure. Nee, ik hoef niet te horen wat zij kunnen. Okay. Ik doe gewoon wat mee en zij uh. Al een tijdje geen tijd voor zij juffer. Zie ze ski, mensen met lopen mij klussen Ben op positiviteit en allerlei juffen En ze kunnen bij mij tikken hate for you hate for je, helemaal hartstikke hate voor je hate voor je hate voor je hate voor je helemaal hartstikke hate voor je hate for you hate for me helemaal hartstikke hate voor je hate voor je hate voor je helemaal hartstikke hate laat je horen voor de juffrouw voor de juffrouw kleuterij bij de Irma's laat ze weten dat we op van ze houdt niet kiezen ikies ze allemaal trouw. hey laat je horen voor de juffrouw voor de juffrouw moet je kijken wat ze dragen op mijn schoon, op Hou me vast, welkom ben ik niet te houden Duk hey. Dit is voor de juffen Zouden naar de juffen Eén van je. Dit is voor de juffen Laat je horen voor de juffen Eén voor je. Dit is voor de juffen Kleine zouden naar de juffen Dit is voor de juffen Laat je horen voor de juffen Grote zouden naar de juffen Let's go, ey God. making love out on the beach juicy mango summer peach, girl i'll give you everything that you desire Working on stop, know the clock feels different No time on my hands, so I'm watching my wrist And I'm a man on a mission to make the most of my existence But lately I've been wishing I could drop all of this I had a vision of us just chilling uh -huh. sea water dripping, cocktail sipping uh -huh. Feeling so good that the clock stops ticking hey. I wanna go to the corner of a map, bae Watch the waves kick back, relax, and play some fat tracks The only screen I'm gonna pack is for rubbing on your back, and you could use some relief too. So I'd like to see you accompany me to the beach to soak in the sun and the sea. I mean business, girl. I want your company, so won't you come with me? Make that, make that. Your fame, boss, leave, los. Your a mail, smile. Let the waves and make-up. Rise with die tight, how like it Stiek Stick it, hug your foot in sandal. Relax, clump in your swimsuit and backstress. Special feature, op a timeless joint. Double it, the same with the vibe in funk phone. Roll in the clarin, let your guitar talk or farewell. It's on my floating hotel, you'll a holiday, it in. Lekker, cis, blik and take. As you your weg, breeze, stress. Free with die squeeze. As your private life card, what's your high tide, ik zal jouw mindlaat, pa met mijn vijfstaar service Yes, Mijn angstpo, ik zet stil en visualise Plus vol trap naar die beach house Ik vind zij schrik wat ze prijzen Het is endless, kom maar zo die wisten van Let's go To be the was home nodig hebt, dan moet je ze gaan maken. Remember Summer heet de EP. En uh, gemaakt door Noah Lorin en Benjamin Froh. Uh, deze week ook trouwens nog iets uh, gedeeld van Benjamin Froh. Uh, het blijkt dus dat hij drie jaar geleden hier bij ons in de studio is uh, geweest. Uh, dit heet Beach House. Dachten dat het uh, wel aardig uh, overeenkwam met uh, de plek waar wij nu zitten, namelijk Zandvoort En dat ligt natuurlijk nog altijd aan de zee... met een strandhuis erbij. Uh, daar ging dit eigenlijk over. En bovendien, het ligt ook onder de rook van Amsterdam... want uh, daar hebben ze het ook al over gehad. Daarvoor hoorde je Jong Louis met uh, Juffen. Uh, we gaan er nog uh, eentje doen. En dat is uh, deze hele fijne van uh, Artistiek. En het nummer dat heet Vanguard. Vanguard van Artistiek, want dat is de man die het heeft bedacht. We draaien er nog heen tot aan het nieuws van acht uur. Ik zou bijna zeggen slaat over, want het is alleen maar Elene die, die bende. En dat is Hélène met Duinen. En daarna gaan we echt beginnen met drie blokken van twee. Met Roy de Smet, die vanavond live muziek laat horen.